Dit is Zeewout de Jong met het NOS-journaal. Iran is kwaad dat Nederland twee medewerkers van de Iraanse ambassade het land heeft uitgezet. Ze werden begin juni al uitgewezen. Het is niet bekend waarom. De Iraanse regering heeft de uitzetting veroordeeld en in Teheran is de Nederlandse ambassadeur ontboden. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de uitzetting onvriendelijk en niet constructief. En zegt dat Iran het recht heeft om vergeldingsmaatregelen te nemen. De Duitse politie heeft in Frankvoort een van de captains van motorclub No Surrender, Corin D, aangehouden. De Tilburger had zich in januari moeten melden om een celstraf uit te zetten. Zitten. Hij was veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor deelname aan een criminele organisatie. D wordt binnenkort overgedragen aan de Nederlandse justitie. Vandaag werd bekend dat de world captain van No Surrender, Henk Kuipers, stopt als leider van de motorclub en No Surrender met zo'n veertig anderen verlaat. Hij zit sinds eind vorig jaar vast.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 Familie Andropov uit Culemborg is vanochtend uitgezet naar Oekraïne. De familie had sinds 2013 geprocedeerd om een verblijfsvergunning te krijgen, maar dat is niet gelukt. De drie kinderen van het gezin zijn in Nederland geboren en spreken ook alleen Nederlands. Een brandbrief van de burgemeester van Culemborg en van de scholen van de kinderen aan staatssecretaris Harbers heeft niets uitgehaald.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 CFM's Nightwalk. Nightwalk. Met Mario Zandvoort. Zaterdagavond. Op CFM. Zaterdagavond. Op de Nightwalk. Van 9 tot 12. 9 tot 12. Met de party update.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 CFM. CFM. A show that truth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 That's the deal, my dear. That's the deal, my dear. That's the deal, my dear. my dear. bad, but I never cared. And, babe, I don't need bread. I'm pretty sorry that you never.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 Oh my dear. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Nega niet met je drama, stijl, kende kunnen mij niet aanraken. Bikers willen mij. Posit niet met je drama, hij stijl, kende it down for me, mama. Bitches willen mij. Bitches, willen mij. Bitches willen mij. Bikers, bikers willen mij. Dit is geen examen, dit is geen test. Hate, maar je bent hater Ik hoef niet eens te weten hoe je heet, yeah. Ik lach naar de bank door die haters Op de plok, het is hate Je weet dat mijn leven een feest is Nou wine op die kakkie, don't play, play, play Pussy nigga, kom niet met je dame Ik ken de stijl, ik ben de vader Bikers kunnen mij niet aanraken Wittjes willen mij Pussy, Pussy nigga, kom niet met je dame ik kende stijl ik kende vader, bak ik dan voor mijn mama. Betjes willen mij, weet je, willen mij. Betjes willen mij, weet je, willen mij. Ik heb lijst om mijn bloedstromen. Kijk, met mij moet het goed komen. Ja, ik heb je meid, laat er goed komen. De buurt is hete, vrees dus slim. En laat koen lopen. Stek paas, maar rood zijn mijn voet, zolen. Ballen staal, Ik zie jou met roes lopen. Van de straat, maar nu loop ik met bloes open. Hoofd heet. Ik heb scheid, man, ik moest blowen. Ja, zie mijn me stunten met een nieuwe deal. Nieuwe deal, ik spend 30k in een juwelier.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 'Cause You could be more than a stranger So tell me what I need to hear Is it alright If I got to know you better Het was muziek van uh, Justin Caruso met More Than A Stranger. Door de Tritonal uh, Remix. En daarvoor muziek van uh, Busy en Boef met uh, een nieuwe plaat van een drama. En ik weet gehoord, het maar nog meer drama. Want uh, financieel adviseur Frank B heeft zijn uh, vroegere cliënten DJ Headhunters... nooit tot belastingvrouw aangezet, zegt hij zelf. Dat zei uh, de advocaat uh, Annabelle Visser vrijdagmiddag uh, voor de rechtbank in Amsterdam. Dat was natuurlijk... Uh, van de week. En, uh, de internationaal vermaarde die ze had de uh, fiscalisten gedagvaard vanwege de enorme financiële schade die hij door adviezen van B zou hebben geleden. De VIO viel in uh, Maartenkontoren de woning van B binnen. Aanleiding was er verdenking dat hij de Nederlandse muziekster onder wie dj's op papier naar belastingparadijzen liet verhuizen. Om zo een beetje belasting te onderduiken. Een van hen was uh, Willem Rehberg. Beter bekend natuurlijk als uh, Headhunters. Die voor de vrijdag uh, tonnen schadevergoeding van B en twee een van die voormalige werkgevers ook Linda de Mol die, die zat in het in het partijtje en uh, ik geloof op Patricia Paai ja een beetje jammer als je dan uh, gepakt wordt hè? Nou, ja, de artiesten zelf die weten er dan niks van maar ja daar neem je natuurlijk een belastingadviseur voor in en die heeft er heel veel verstand van en uh, die moet ervoor zorgen dat je meer geld gaat verdienen maar blijkbaar wordt er natuurlijk hoe kan het ook anders? ingesjoemeld? En het Amsterdam Dance Event, EDA, heeft bekendgemaakt welke artiesten dit jaar optreden. Onder andere Dimitri Vegas en Like Mike. Jeff Mills, Bonobo. Charlotte de Witte, Gaia, Nina Kraviz, Peggy Gou en uh, Richie Halting komen. Eerder was het bekend dat Martin Garrix en Colin Benders erbij zouden zijn. Dus... Uh... Eh, binnenkort Amsterdam Dance Event. Oftewel, die ijre gaan wij doen met muziek. Nou, dan zit je aan je radio gekluis. Blaat die je eerste tig keer moet horen. Dan ga je hem leuk vinden. Bij mij in ieder geval. Het is een Jack Jones. zijn met Mabel met Ring Ring. Hello, you there. Hello, you there. What you what gonna do? If you take me My mind. Yesterday we were over But today I'm feeling closer to you You're dead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 Mario Zandvoort Mijn Mario Zandvoort Here you.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 In de ochtend in Club Air en hebben meer informatie de website uh, air.nl met onder andere Balbino, Sam Blant, Sato, Nicky Bizzle, Tura, DJ Wes en nog veel en veel meer. Dat allemaal vanavond in Club Air en ook uh, vast feestje in Amsterdam is een uh, encore and cut after party.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 Muziekfestival in uh, Arena Park Amsterdam. En ook vandaag groot feest. Begonnen ook vanmiddag om 12 uur. Awakeningsfestival 2018. Dat is ook morgen nog, maar uh, de zaterdageditie is uh, bijna afgelopen. Om 11 uur is het afgelopen. En het zit allemaal in, uh, aan de kant van Halfweg. Spaarmouden. Dus niet aan de kant van Muiden. Velsen Zuid. Maar aan de kant van Halfweg. Vandaag uh, Awakeningsfestival 2018. En morgen natuurlijk uh, het vervolg van Awakening.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 De zaterdag editie en dan heb ik ook nog een zondag editie, maar vandaag was het om vier uur begonnen. Het duurt tot middernacht. De informatie op de website Indiansummerfestival.nl met Guus Meuwers, Sam Veld, Dotan, Donny en Joost, Lil Kleine, Chocolate Puma, Afro Broosje, broer.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 Zaterdagavond De Nightwalk Van 9 tot 12. 9 tot 12 Met de party update Nightwalk top 10 walk top 10 Showfax Shy, shy, en DJ's in the mix. DJ's in the mix. Day, as as Op ZFM Zandvoort CFM. CFM. CFM. I'll be right here, when the lights go down, and the stars come out, I'll be right here, I'll be right here, I'll be here for you, when it's dark out, on the water, and you can't breathe, I'll be here for you, when it's past three, in the morning, and you can't sleep, I'll be here for you. from ...van Kongs, de samen Star Game met Be Right Here... ...deze samen met Golden en daarvoor volgen we de muziek van Mercer... ...en DJ Snake met Let's Get Three... ...en zo ver het even tijd voor de tien boven beste plaatsen voor het dansen. Deze week op 10, Johnson Senzala met G&Z... ...op 9, Friend In met Lonely... ...op 8, David Pang en KPD met Disc Jockey... ...op 7, Robo Sonic Ferrick Dawn met In Arms... ...op 6 Sherman Aladji... Met uh, Move Out of My Way. Op 5. Why at the UK? Met Feel My Needs. Op 4. Barbara Badidiri. De David Penguin remix van Tot Terry. En Gypsy Man. Op 3. Harry Romero met Revolution. Deep in Jersey Extended Mix. En op 2. DJ Coast met Pick Up. Deze week op 1. Nog steeds op 1. Voor mij alweer 4 of 5 weken op 1. Pax met Electric Feel. Dat waren de 10 boven beste plaatsen van dansen. En. Uh, Pax, heb je al zo vaak gehoord, wat dacht je van DJ Koos? Kozen. Kotsen heet hij eigenlijk in Duits, maar dat klinkt zo raar hè, Kose. Wij noemen hem gewoon Kozen uit Duitsland met Pick Up, the extended disco version. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. It's sad to think, I guess neither one of us wants to be the first to say.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 Zaterdagavond, de dance night.